Het is van Kesteren met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft vandaag gesproken... met de Chinese minister van Defensie, Li Fu. Het is nog niet duidelijk wat er precies is besproken. De Chinese minister was in Moskou... een maand na het staatsbezoek van president Xi. China ziet zichzelf als bemiddelaar... in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Maar het Westen zet daar vraagtekens bij. China heeft namelijk nooit het geweld in Oekraïne veroordeeld... en zou volgens de Verenigde Staten... wapens willen leveren aan Rusland. Het Soedanese leger en de paramilitaire strijdgroep RSF houden zich niet aan de belofte om smiddags drie uur lang de gevechten te stoppen. Dat zouden ze doen om VN-medewerkers de ruimte te geven voor humanitaire hulp. Maar volgens ooggetuigen gaan de gevechten gewoon door. Sinds gisteren is er een hevige strijd aan de gang tussen het regeringsleger en de strijdgroep, die de macht wil overnemen. Het is nog niet duidelijk wie er aan de winnende hand is. Artsen melden dat er zeker 61 burgers en tientallen militairen zijn omgekomen. Er wonen waarschijnlijk veel meer Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland. Tot nu toe zijn er drie verdachten opgepakt, zoals begin dit jaar een man in Arkel. Hij zou voor IS hebben gewerkt als veiligheidschef en moet deze week voor de rechter komen. Het Syrisch Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting probeert deze oorlogsmisdadigers te onmaskeren en zegt dat het er veel meer zijn. Ze komen vaak binnen als vluchteling, maar hebben in dienst van president Assad of een terreurgroep oorlogsmisdaden begaan.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 We gaan beginnen, ja, het is, het is een beetje een andere uitzending dan anders. En waarom? Omdat we eh, niet beginnen met albums, maar met singles. We hebben vier nieuwe singles en dat is, is eigenlijk maar eenmalig. En in deze uitzending van 1538 zitten veel Nederlanders. Dat is ook uitzonderlijk. En de eerste is een goede bekende van ons, Paul Fens. Samen met zijn vriendinnen maak vrienden en dochter... maakte hij de nieuwe single The Jeeva and. De Heel. Daarna komt de single van The Songs Garners. En die heet April Sky. Dan de volgende Nederlandse is Mariam Awake. Dat is een album. Het trekt tien als je mee leest op de lijst. Die te lezen is via Pizzolradio.info En gelijk achter Mariam komt La Familia. Dat is Paul en Carla. Die woonachtig in Harlem En zij hebben behoorlijk wat albums gemaakt. Zoals uh, The Power of Down. Daar gaan we een, uh, een track van draaien. Ga maar. En To Be. Dat is een wat ouder album van ze. Vleugels, to be, vleugels om te landen is de titel. En de track heet Acceptatie. We sluiten af met Anand Takara met Forgotten Key. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het was not so far from my home. The other side of the hill. Up of the hill we saw the past behind us to see the future. worried about a hill but later everything Yeah Trini Upsal one of the artists on Radio Peaceful right now you're listening to my new album The Moon Stays Bright please visit my website triniopsal.com.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 Tocht in je schouwen.